De ouders van Kessik deden daarop een emotionele oproep aan de ontvoerders om hun zoon vrij te laten. Wanneer de beelden zijn gemaakt en waar, is niet duidelijk. In Deventer heeft een groep feestgangers vannacht ambulancepersoneel en de politie aangevallen. Dat was opgeroepen naar een vechtpartij. De politie was uitgerukt naar een melding van een ruzie op een feest. Eén verdachte werd opgepakt. Toen er een ambulance aankwam, waren er mensen die verhaal gingen halen... omdat ze vonden dat de ziekenauto te laat was. Ze sloegen onder meer tegen de ambulance... De agenten vormden daarna een linie rond de ambulance en toen zo'n jongen in Deventer aanhielden voor belediging keerden groepjes mensen zich tot twee keer toe tegen de politie. Ze werden met de wapenstok weggejaagd. De Verenigde Staten willen voorlopig geen nieuwe sancties invoeren tegen Rusland. President Obama zegt dat de Russische president Poetin zich niet houdt aan de wapenstilstand in Oost-Oekraïne, maar de huidige sancties tegen Rusland zijn zwaar genoeg, zei Obama na afloop van een overleg met Europese leiders op de G20-top in Australië. Nederlandse onderzoekers zijn begonnen met het bergen van het wrak van vlucht MH17. Delen van het vliegtuig worden op opleggers getakeld en afgevoerd. Het team kwam eerder vanochtend aan op de rampplek in Oekraïne. De wrakstukken konden maandenlang niet worden weggehaald... omdat het onveilig was in het gebied en omdat het juiste materieel ontbrak. Het weer bewolkt en plaatselijk regen. In het zuiden blijft het vandaag bijna overal droog. Verder weinig wind en een graad of 10. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij de randweg Dordrecht een file met een lengte van 4 kilometer. Dit heeft te maken met wegwerkzaamheden. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug in het tweede uur van CFM Jazz. U luisterde naar Abby Lincoln met een, uh, met een nummer van haar album Abby Sings Billy. En Billy is natuurlijk Billy Holiday. Het nummer heet What a Little Moonlight Can Do. We gaan verder met uh, Denise Jenner, een uh, andere fantastische Nederlandse zangeres die uh, een aantal hele mooie albums heeft gemaakt. En dit album heet The Madness Love of Our Love. En het nummer heet My Favorite Things. No TV Favorite thing. U luisterde naar Denise Jenna. We gaan verder met een uh, tweede nummer van het album van Sitske. Het album heet Where It Starts Again. Het eerste nummer uh, heb ik al in het eerste uur gedraaid. Het is een uh, nieuwe Nederlandse jazzband waarin Sitske samenspeelt met uh, pianist Dirk Baldhuis. Uh, Dirk is, uh, is een lid van het Millennium Jazz Orchestra geweest... heeft daar met grote uh, heden gespeeld... als Benny Golson, Lee Konitz en de New York Voices. Ben band Zietzke bestaat naast Sitske uh, en Dirk... uit drie andere uh, vaardige muzikanten... die hun eigen karakter in de muziek laten doorklinken. Op gitaar, era, har, even, op bassist... Uh, Marco Zanini en uh, de drummer is Efraim schultz Wakkerbaard. De stijl van de muziek is, uh, is ja, een beetje popgroove-achtige, vocale jazz. En wordt door het verhalende karakter door de band zelf omschreven als cinematic folk jazz. Wilt u eens een keer live horen, uh, dan kunt u dat vanavond doen in de bar 23 in Amsterdam. Daar spelen ze vanavond om 7 uur. En u gaat naar het uh, nummer luisteren, de Thousand Shades of Green. No matter where my feet will take me, I am sure that I will find my way back home. I'm not afraid I'll miss the strength to make it, I just run anywhere endlessly. Feeling every step. We luisterde naar de band Sietzke met A Thousand Shades of Green van hun eerste debuutalbum Where It Starts Again. Een, uh, ja, een indrukwekkend eerste, eerste album en als we zo doorgaan kun, uh, kan het niet anders dat we nog heel veel van hun gaan horen. We gaan verder met, uh, met een andere grootheid, uh, Diane Reeves. Van haar album Dead Day in 1997 ga ik het nummer draaien Exactly Like You. U luisterde naar een interpretatie van het Miles Davis nummer Blue in Green. Het werd gespeeld door de Spaanse pianist uh, Chano Dominguez. Hij heeft een carrière in de jazz gemaakt... door de verbindingen met de Spaanse Flamengo te verkennen. En voor, het verjaardag, uh, voor de 50ste verjaardag van het album van Miles Davis, Kind of Blue... is hij door het Jazz Festival van Barcelona gevraagd... zijn interpretatie te maken van dit album. En naast de bekende nummers van het album... heeft hij ook nog twee andere Davis-composities opgenomen... Nardis en Serpent's Toot, die niet op dit album uh, staan. Chano Domingos werd vergezeld door uh, bassist Mario Rossi, percussionist Israel Suarez. Het handgeklap en de zang die u hoort was van Blas Cordova en Thomas Moreno. Ik ga nog een nummer draaien van dit uh, mooie album, de Flamenco Sketches uit 2012. En het nummer heet So What. <applaus> Dat was Muchacho van Anton Goudsmit en de Ploktoons. We gaan verder met een, uh, met een nummer uh, van een artiest... die ook wel de vrouwelijke evenknie van Toet Stielemans wordt genoemd. Een paar weken geleden was ze nog in de krocht hier in Zandvoort. Helaas heb ik, uh, heb ik het niet bijgewoond. Ik kon niet. Maar uh, ik had al een album van haar liggen... en ik ga er gewoon nog een uh, nummer van draaien. Ik heb het over Hermine Durlal. Het komt van haar album Glassfish uit 2012... en het nummer dat ik ga draaien heet Anna Fires. Dat was Hermine Durlo met het nummer Anavirus van haar album uit, Klas, uit 2012, dat heet Klasvish. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending en dat is een, um, een nummer van Corey Witts. Corey Witts is een uh, Amerikaanse tenorsaxofonist en hij heeft in 2014 een, uh, een heel mooi album gemaakt samen met uh, Harold Mayburn op piano, John Webber op akoestische bas, Joe Farnsworth op drums. En u gaat luisteren naar het nummer Edward Lee van het album As Of Now. luister naar Cory Weed met het nummer Edward Lee. Het zit er alweer op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft. Uh, nog een fijn weekend. En blijft u vooral hangen, want na het nieuws van 12 uur... volgt nog een speciale breaking news uitzending... met uh, nieuws over Zandvoort en vanmiddag. Dus blijf vooral even hangen. Fijne zondag en tot de volgende keer.